Open up your gate. Inside the Inside we Open Nu op Radio 501, de Radio 501 Carrousel met John Buijs. Welkom luisteraars bij een nieuwe uitzending van de carousel van Radio 501. Mijn naam is, uh, zoals gezegd, de Sean Buys. Uh, mijn thema voor vanmiddag is uh, New Wave of British Heavy Metal. En daarin komt ook uh, de nodige aandacht voorbij voor het uh, Very Heavy Festival. Wat uh, voor de Metalheads het nieuwe seizoen gaat openen. Voordat ik daarop uh, verder ga, wil ik even ter, uh, terug aanhaken op de uitzending van zojuist van de Lakeside Stories. Ik heb voor jullie een hele leuke uh, folk uh, zangeres Joan Base uh, met Diamonds and Rust. Maar dan anders uitgevoerd. was Samson met uh, telefoon. En Samson was uh, niet alleen een van de grondleggers van de New Wave of British Heavy Metal. Het was ook niet alleen de band van, uh, waar Bruce Dickinson in begon voordat hij bij Iron Maiden kwam. Het was ook de band uh, waar Cliff Burr in drumde voordat hij naar Iron Maiden ging. En de metalhead van uh, nu die weet natuurlijk dat afgelopen week Cliff Burr is overleden. Uh, Cliff Burr heeft uh, op de ja, zeg maar drie klassieke albums van Iron Maiden gedrumd. Het debuutalbum Killers en uh, The Number of the Beast. En uh, ja, hij is toch een, een stukje muziekgeschiedenis. Daarom gaan we nu een stukje horen van Iron Maiden. John Buys 5 0 and uh, Desperado uh, van het album Ace, uh, Am I Evil en uh, Desperado dat was een uh, samenwerkingsverband tussen Dee Snider, op dat moment even niet in Twisted Sister en uh, Cliff Burr die in de jaren negentig uh, verschillende bands bij verschillende bands drumde nadat hij uh, na The Number of the Beast uit uh, de band was ja, gezet zeg maar. En uh, dit uh, zijn toch wel een van de latere laatste releases waar uh, Cliff Burr nog uh, in volle glorie op uh, ...te horen is. We gaan niet helemaal bij pakken neerzetten... ...we gaan even knallen met uh, Fastway... Budgie met Never Turn Your... Oh nee, met Brad Van uiteraard... van het album Never Turn Your Back On A Friend... uit 1973 alweer. Uh, samen met het eerder gehoorde... Uh, Samson is uh, Budgie ook... een van de grondleggers van, uh, van de New Wave... of British Heavy Metal. Budgie is een beetje in de vergetelheid geraakt... of niet te echt succesvol geworden... Uh, Metallica die heeft ze door het coveren van dit nummer nog een beetje uit uh, de vergetelheid weten te onttrekken. De uh, New Wave of British Heavy Metal is niet alleen uh, een mannenaangelegenheid, uh, ook hier en daar wat dames die uh, van zich uh, lieten horen, daaronder Girl School. Dat Baron Rojo met Baron Rojo van het album Larga Vida al Rock'n'Roll uit 1981 alweer. Ook uh, buiten Engeland en Nederland en Duitsland uh, wisten ook uh, Spaanse bands de weg naar de New Wave of British met Metal te vinden. Daarvoor hoorde je uh, van het album Hit and Run Revisited a Girl School met Demolition Boys. We gaan verder met Demon. titel niet vaak voor genoeg voorbij hebben horen komen. Dat was Hammer of the Goals van Saxon van het album Call of Arms van een paar jaar terug. Saxon was ook natuurlijk een van de vaderdragers van de New Wave of British Heavy Metal. Heb je zoiets van, hé, hey, dat klinkt lekker. Laat gerust even weten wat je ervan vindt op de chatbox. Of stuur gerust een mailtje naar studio.radio501.nl of john.radio501.nl uh, We gaan al richting vijf uur, dus ik gooi er nog snel eentje tegenaan. Het was Highway Killer met Heavy Rock is the Law. Highway Killer uh, is een Duitse band die de laatste jaren erg aan de weg timmert. Ze zouden wel eens wat vaker naar Nederland mogen komen, want het klinkt heerlijk. Uh, het eerste uur zit er alweer bijna op. Uh, we gaan straks in de tweede uur natuurlijk gezellig verder. Uh, Zo het hoor je eerst de plaat voor je hoofd. Uh, in de tweede uur uh, ga ik uitgebreid aandacht besteden aan het Very Festival in Stadskanaal. Wat voor de metalheads het begin van het uh, festivalseizoen is. Uh, en Hugo Koch die heeft weer een heel leuk... Uh, ja. Wie je eigenlijk georganiseerd? Maar voor zover is gaan we eerst even luisteren naar de nieuwe Plaat voor je hoofd. En die is deze keer van, even kijken, de Galactic Lo-Fi Orchestra met Keep on Trucking. Maar dat gaan ze zo zelf ook nog wel vertellen. Daar komt ie. Dit is deze week de Radio 501 Plaat voor je hoofd. Keep on rockin' in the sunshine. Keep on rockin' till the morning comes around.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 5, 4, 3, 2. Dat was Screamer wat je net hoorde. Welkom terug in het uh, tweede uur van de uh, carousel. Uh, Screamer is een van de uh, veelbelovende bands van uh, de afgelopen paar jaar. Uh, van hun album. Uh, Adrenaline Distraction, hoorde je net, can you hear me? Uh, zoals gezegd, welkom terug in de tweede uur. Uh, we gaan dit uur heel veel aandacht besteden aan het Very Effie Festival... ...wat vrijdag 29 en zaterdag 30 maart in uh, De Spont in Stadskanaal wordt gehouden. Uh, het vrijdagavond begint het festival al, al met uh, onder andere uh, Paris... Uh, de, ...de Nederlandse uh, tributeband uh, van... Uh, ...ja, Tin Lizzie Tribute Band. Daarna ook uh, Martire en uh, volgens de flyers zou Engels komen. Maar die hebben er deze week de brui aangegeven. Zij zijn vervangen door het Belgische gezelschap... ...de Evil Invaders. Uh, ik begin even bij uh, de opener van de zaterdag... ...en daar hoorde je net al de, de mensen aftellen... ...hier komt Act of State.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 Praying Mentes met children of the earth in an, uh ja, nieuwe versie zeg maar. Uh, uiteraard is de origineel afkomstig van Time Tells No Lies uit 1981 alweer. En de versie die je net hoorde komt van Metal Morphosis en die is alweer twee jaar oud. Uh, met, uh, of, uh, Praying Mantis is uh, de, een van de, de headliners van het uh, Very Heavy Festival. Uh, daarvoor hoorde je Act of State. Uh, de opener van de zaterdag. en uh, Act of State komt uit Groningen en is een uh, veelbelovende metalband en dat soort uh, zaken dat draaien draai we natuurlijk graag bij 501. Hugo Koch die heeft een heel interessant programma uh, in elkaar gezet. Hij weet altijd wel een aantal bands te strikken die je al in een hele lange tijd niet meer hebt gehoord. Uh, ditmaal is dat Together met Burning Hell. In some of your attention Emergency Dat was Emergency van Heloise uh, Heloise, dat, uh, is die, uh, daar zitten bandleden in die ook in de Highway Child zitten en Highway Child die uh, geeft een uh, optreden waarbij de ene helft van het optreden bestaat uit nummers van Highway Child en de andere helft uh, uit Heloise. En dat is ook iets wat Hugo Koch toch maar weer even voor, mooi voor elkaar heeft weten te krijgen. Uh, Highway Child uh, ga je zo naar luisteren. Ik wil eerst nog even kwijt dat er nog wel kaarten zijn voor het uh, Very Heavy Festival, maar dat het behoorlijk hard gaat. Dus wil je daartoe uh, Zorg dat je uh, ja, zo snel mogelijk je kaarten bestelt. Uh, de de uh, kaarten kosten in de pre-sale 22,50 euro aan de deuren, 27,50 Maar laat het niet zo ver komen, want dan mis je onder andere dit. Hi draaien het met het... Banglers. En uh, zo, zij spelen dus ook op het Very Heavy Festival. Uh, ik zal nog één keer het uh, programma doornemen van het Very Heavy Festival. De bands die ik misschien nog niet genoemd heb. Praying Mantis heb ik al wel genoemd. Howard Child en Heloise, die treden erop. Daarnaast ook nog het uh, Zweedse Torch. Het Duitse uh, Warrant. Uh, Together dus, wat we eerder al gehoord hebben. Het Spaanse Steel Horse het, en het Nederlandse Metal Law. En daarvoor wordt er geopend op de dag met Act of State. Niet te vergeten hebben we op de zaal... Zaterdag uh, ook nog een hele leuke, uh, ja, verrassing is niet, want het staat al aangekondigd, maar een special guest is het wel. Het is Dennis Stratton. Uh, net als Cliff Beurre, uh, die we in het eerste uur al gehoord hebben, is Dennis Stratton een van de Iron Maiden-bandleden van het aller, aller... Allereerste uur. Uh, hij speelt uh, er dus ook en uh, na afloop van het festival is er ook nog de band Harris, de Hollandse Iron Maiden tribute band. En zoals gezegd speelt op de vrijdag Paris Martyr en Evil Invaders op het Very heavy Festival. Zorg dat je erbij bent. picture met... Eternal Dark. Ik keek net even op de, of wel op de chatbox... en ik zag dat er allerlei verzoekjes al waren ingediend. Ik zag onder andere een verzoekje bijkomen van Iron Maiden... maar die hebben we in de u eerste uur al gedraaid. Wat ik wel voor je klaar heb staan is het volgende. Dat was natuurlijk het legendarische accept met Fast as a Shark. Een verzoekje uit de chatbox. Het uh, uur begint alweer heel snel naar zijn einde te lopen. Dus ik ram er nog snel een aantal hele leuke nieuwe, maar vooral ook hele oude metal tracks doorheen. Kom de volgende. Uh, nog niet weet, uh, Black Sabbath gitarist uh, Tony Jommi, die doet voor het Songfestival mee, uh, die heeft een nummer geschreven voor Armenië. Of hij zelf meespeelt, ik weet het niet, maar uh, het is maar even dat je het weet. Uh, ik ga snel even naar een paar hele leuke meiden. Yeah. Hey.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 Dat was Angel Witch met Angel Witch. Een van de grootste krakers uit de, de new wave of British heavy metal. Daarvoor hoorde je Hysterica met We Are the Undertakers. Ho, ho, niet te snel van stap gaan. Even kijken, hoe stop ik dit? Ja, zo hebben we nog heel even rust voordat we gaan afsluiten. Uh, je hoorde dus uh, Hysterica met We Are The Undertakers. En dat is een beetje het de tegenwoordige girl school. En, en de band stond een paar jaar terug nog op uh, het Heavy Metal Maniacs Festival... En ze klonken niet verkeerd. Uh, mijn uur, uh, mijn carousel zit er alweer op voor deze week en voor deze maand. Heb je zoiets van, hé, hey, uh, metal, het is wel heerlijk om te horen op Radio 501. Op dinsdagavond tussen 8 en 10 draait Matthijs van der Kruis het alternatief. En daar hoor je metal in een vrij brede zin. Binnenkort hoor je daar wellicht ook een interview met de nieuwe Black. De nieuwe Duitse sensatie. Uh, nogmaals even kijken. Wil ik nog heel even de aandacht op het Ferry Effie Festival uh, wees er snel bij en uh, hopelijk uh, zien we elkaar dan en anders uh, tot volgende maand